Hé, moeder, moet dat nou? Ja, nou, zo kan ik niks zien. Doe je schoen even aan, Short. dan kan ik kijken of die pijpen goed hangen. Die hangen echt wel goed. Zijn ze nou heus niet te lang? Dat wordt zo, dat is mode, ze in de winkel. Ja, ja, natuurlijk zijn ze dat in de winkel. Laat eens kijken, zit de knoop van je das goed? De uh, knoop van mijn das? Ja, natuurlijk. Anders laat je me even door Menno strikken. Nou, daar heb ik Menno niet voor nodig. Menno, altijd Menno. Gaan tegenwoordig niet zo goed met je broer opschieten, hè? Ach, wat een onzin. Maar vader trekt de laatste tijd wel veel meer naar hem toe. Men ook dit, men ook dat. Nou, dat is toch heus onzin, Sjoerd. Je weet wat jij voor je vader betekent. Ja, ja, moeder, dat weet ik. Ik ben de troonopvolger. Hm? Ik word er zo langzamerhand dol van. Sjoerd, beheers je nou een beetje op deze mooie dag. Ach, mooie dag? Marij en ik gaan trouwen, punt uit. Sjoerd, wat doe je nou toch fel? Maar Marij, ben je nou nog niet klaar? Daar staat ik voor de deur. Gek, hè? Het lijkt net of op die halsschreef zit, hè? Huh? Eens kijken. Oh, nee, kind, zo staat het op het patroon. Ja, maar het trekt iets. Onzin, Marij. Nou, maak nou vlug voort, hè? Dan zal ik straks wel even kijken. En wat is je broer trouwens laat? Ga nou gewoon naar boven, kind. Ja, ik ga op. Zeg Annie, zal ik de soep vast opzetten? Oh ja, graag, buf. Wat denk je, zouden we genoeg broodjes hebben? <laughs> Als ze dat allemaal opeten, hebben ze genoeg tot morgen vroeg. <laughs> Waar gaat Marijn nou wonen? Oh, voorlopig in Wageningen. Daar schijnen ze een mooie kamer met een keuken te hebben. Dus ze gaat weg bij die kapper? Ja, hij wil het bij zich hebben. Gelijk heeft hij, want het is toch zeker een flinke meid? Ja, dat wel. Maar het is even goed zonder van de studie, hè? Ach, je moet maar denken, wat je geleerd hebt is nooit weg. Kijk nou eens, moeder. Kind, kind, wat zie je er prachtig uit. Ja? Nou, buurvrouw. maar die kraag. Kijk dan toch. Ah. Nou, daar ga je eens om. Zo, ja. Oh, nou, wat, wat is dat, dat nou? Die jurkje, schat. Het trekt toch, dat moet u toch ook zien? Ah! Ik zie het al. Je moet die rit ook helemaal dicht doen. Zo. Zo beter? Zo beter, hè? Ja. Ik geloof het wel. Nou, zie nou wel. Niks aan de hand. Tje, Marij, wat een leuke schoentjes. Hm. Wat hoor ik? Hou je op met werken? Ach, zonde, kind. Doodzonde. En je had er in Utrecht zo'n mooie baan. Ja. Moeder, zit die jurk nou leuk? Of zal ik die centuren maar niet omdoen? Ik zeg altijd, wat je geleerd hebt leer je niet zo makkelijk af. Maar evengoed blijft het zonde. Als ik vroeger de kans had gekregen, dan had ik het wel geweten hoor. En hey, buurvrouw? Marijn, toch. Nou, ik ga dan naar mijn soep. Hé, hey, toe, ga niet huilen. Buurvrouw bedoelt het goed. hij beheers je toch. Ik ben zo bang, mam. Ik ben zo vreselijk bang. Nou, hou nou op met huilen, hè. Dat is toch nergens voor nodig. Je houdt toch van Sjoerd? Ja, moeder. Nou, dan is er toch immers niks aan de hand. Nou, vooruit. Even flink zijn. Maar ik ben zo bang. Het is allemaal zo vreemd. Straks, ik heb het gevoel dat ik helemaal niet bij de familie pas. Familie, familie, je trouwt toch niet met de familie? Je trouwt toch met Sjoerd? Ze verwachten zoveel van me. En ik weet niet of ik het aan kan. Je moet altijd jezelf blijven, Marij. Dan is je niks te verwijten, door niemand niet. Nou, vooruit. Ga naar boven, hè? Sjoe, het kan zo hier zijn. Dijken, maar dat zal mij benieuwen. Ja, nee, praat dan niet zo hard. Praat toch niet zo hard. Mensen, het is geen begrafenis. Het is feest. Ja, feest, ja. Gedraag je dan ook een beetje feestelijk. Ik doe toch niet anders. Heb je mijn nieuwe pak gezien? Ja. Mijn nieuwe schoenen? Ja, ja. ja. Nou, dat is mijn kapitaal gekost. En dat allemaal voor mijn neef. Maar ik blijf maar vragen of Soer dat aardige, leuke, frisse meisje waard is. Oh, oh. Pas op dat toepje. Jij nou maar op je woorden. Jourt is een beste jongen. En iedere vrouw zou de handen dicht knijpen. Het well, zal best. Misschien heb ik niet zoveel verstand van vrouwen. Beter gezegd van relaties. Hm. Maar iets in mijn zegt... Had je toch maar je. Mijn felicitaties hoor. Dankjewel, hoor. Dank je. En dat je er nog maar heel lang gedag voor mag zijn. Hm. Ja, ja. Laten we dat hopen. Wat bedoel je nou? En daarom, lieve Marie en beste Sjoerd, wij wensen jullie veel voorspoed en geluk. Ja, allemaal. Ja. En het is een goed gevoel voor de hele familie dat jullie afscheid van de dijkersdicht slechts voor even zal zijn. Want de dag zal snel daar zijn wanneer jullie je de hoofdbewoners van de dijk is dicht kunnen noemen. Ja. En dat zal dan wederom een feestdag zijn. Ja. Ja, ja, ja. Mag ik dan ook een toast uitbrengen op jullie grote geluk? Ja. Grootig het Dank lang. een speech van de muurdevolk. Eerst een speech van de muurdevolk. Nee, oom Lene heeft gelijk een speech. Beste familie, jullie hebben allemaal ons een onvergetelijke dag bezorgd. Waar wij, dat weet ik zeker, heel lang op kunnen teren. Ja. Daarom nogmaals, beste familie, dank voor alles. Ah. Ah. Dat is gesloten, jongen. Op je gezondheid. Nee, ja, dat is nog wat je derde glas. Ja, de er volgen nog veel meer, als jij het goed vindt. Eh, <laughs> uh, Marij. <tie> en wat gaan jullie nou wel? Ja, het Morgen begint de grote tocht. Jongen, nee, doe toch niet zo over ja. Al die spullen, al die bloemen. Maar wij heeft wel een beetje gelijk, joh. Je weet wat de dominee heeft gezegd, mevrouw Dijkema. Een goede vrouw vol haar man. Uh, die bloemen verdelen we en wordt de spullen zorgt men ook. Ik wil morgen niet in een fietsje. Ja, ah, maar... Laat mijn moeder. Nou, gezellige dag. Goh, wat een fijne, gezellige dag. Dat vond ik ook, liever. Je bent de mooiste hier. Ja. Ja. Hé, hey, let een beetje op het stuur, hm? wil je? Aan de thuis. We zijn toch vertrouwd. Ja, maar dat is nog geen reden om tegen de eerste de beste boom te botsen. Zeg, weet jij trouwens wat er in die zware koffer zit? Koffer. Welke koffer? Welke koffer, Achter je. Oh, dit is mijn koffer. Wat moet je daarmee? Nou, ook een vraag. We gaan toch op vakantie? Ja, natuurlijk gaan we met vakantie. Nou, ik heb een paar kleren meegenomen. Een paar kleren? Het lijkt wel of je naar een misverkiezing gaat. God, wat overdreven zeg. De mens mag toch zeker wel iets hebben om aan te trekken. Ja, van mij wel, maar zo'n ding is toch veel te onhandig. Ik denk dat ze daar zo'n beetje voor zijn uitgevonden. Ja, onzin. Ik heb nog een prima rugzak. Compleet met draagstel, dat is voldoende. Voor jou, maar voor mij niet. Kent je niet hoe meer je meeneemt, des te meer moet je meeslepen. Echt, die rugzak is voldoende. Vertel mij nog niks. Als het aan jou ligt, dan nemen we helemaal niks mee. Dat lijkt me, dat is toch onzin. Als wij ooit nog eens behoorlijk in onze slappe was komen te zitten... en bijvoorbeeld naar Parijs, of Londen gaan... ja, dan is zo'n koffer nog iets. Maar nu gaan we alleen maar lekker ruig met vakantie... in een land waar rijkdom nog niet is uitgevonden. Echt een paar t-shirts, een paar spijkerboeken, dat is heus genoeg. Vind je? Al die opschrik is nergens voor nodig. Oh? Nou, dan kunnen we onze ringen ook wat thuis laten. Nee, goed. Sjoerd. Hm. Onze liefde zal er niet minder op zijn. Heb dan maar op de bed. Ze hebben er wel de gang in, zeg. Wie, Menno? Nou, onze twee tortelduifjes. Praat je nou geen raadsels? Wie bedoel je? Sjoerd en Marijn, natuurlijk. Oh, is de er bericht? Ja, een kaartje uit Griekenland. Maar, kun je daar wel met de auto komen? Ja, het is wel een rij, hoor. Staat er verder nog iets op die kaart? Verder? Nou, verder niks. Groetjes, Marije, Sjoerd, alles goed. Kort en krachtig. nou, wil jij even dat kopje soep naar vader brengen? Ja, hoor. Hey, denkt u dat vader nog naar die beurs in Utrecht gaat? Nee, zoals het er nou uitziet niet. Hij heeft nog steeds verhoging. Nou, wat denkt u, moeder? Zal ik dan maar gaan? Jongen, dat moet je aan vader vragen. Wat denkt u dat hij zal zeggen? Ah, ik weet het eigenlijk al. Hij zal eerst informeren wanneer Sjoerd thuis komt. En dan zal hij zeggen dat Sjoerd maar moet gaan. Nee, nou, zo nou niet zo. Vraag het hem nou zelf. Hij schiet me nou op, anders wordt die soep stink. Ik al. En neem dat kaartje uit Griekenland even mee voor. Het lijkt wel een ander kaart. Zo blauw heb ik de zee nog nooit gezien. Ja, maar dat is pas leven. Maar een uh, paar uur verder over de kustweg moet het nog mooier zijn. Ik vind het hier mooi genoeg. <laughs> Tuurlijk kleintje. Maar als je echt iets van Griekenland wilt zien, dan moet je trekken, kijken, walen. Nou, zo zie ik genoeg. Ik er nog wat te het zwemmen? Uh, ga jij maar, dan breek ik de tent op of zo. absoluut. Absurd. Je wilt toch niet nu op weg gaan van het zalige plekje? Ah, ik eh, heb het nou wel gezien. Kom, ga maar even zwemmen. Maar Sjoerd, je moet wat uitrusten. Straks thuis een wagen in Wageningen, moet je direct aan de slag van je volgende tentamen. Reizen ontspant me, heus. Ik vind het fantastisch om dingen te zien. En dat tentamen komt wel, maakt je me niet ongerust. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Ik vind alleen dat we het er nu even van kunnen nemen. Misschien heb je wel gelijk. Maar weet je, Marij, weet je wat je eerst moet doen als we weer thuis zijn? Nou? Je rijbewijs halen. Maar... Niks te maren, dan kunnen wij de volgende vakantie om beur te rijden. Dat is lief van je, Sjoe. Ik wil het ook best graag leren. En ik zou er ook mijn best voor doen... Dat het niet zoveel kost. Alleen dan is het helemaal nodig dat ik zo snel mogelijk weer geld ga verdienen, begrijp je? Rijlen wordt met de dag duurder. En we moeten ook nog wat voor het huis aanschaffen. Aanschaffen voor die kamer? We hebben zo'n beetje alles wat we nodig hebben. En als het veel staat, wordt het toch wel een rotsroei. Nee, nee. Wij kunnen beter onze overgespaarde centjes aan reizen besteden. Zoiets kan niemand je meer afnemen. Dus. Ja. Waarom zeg je nou niets? Doe nou, dat nog niet zo ziek. In Wageningen wordt het echt gezellig. Smorgens ontbijten we gezellig samen. En als ik om een uur of tien weg ga, besteed jij je tijd in de allereerste plaats aan je rijlessen. Ik kan toch niet dus met een trappote door de kamer gaan rijden. Ja, maar rij, doe het niet zo flauw. Nou kom, we gaan. En prachtige zaak, hoor. En alles is er stukken voordeliger. Oh, want wat betaal jij nou voor een blik dopberten? Eh, uh, dopperten 1,45, geloof ik. Oh, maar dat is toch veel te veel. Ik betaalde 95 cent. Nou, dan kun je wel zeggen, wat scheelt dat? Maar ik zeg altijd maar, alle kleine beetjes helpen. Oh, en weet je wat ook zo goedkoop is? Waspoeder. Oh. Die nieuwe, weet je wel? Drie gulden. Ergens anders heb ik het gezien voor vijf gulden. Kun je nagaan wat ze erop verdient? Ach, wat heb je er eigenlijk aan als je bijna toch niet gebruikt? Niet gebruikt? Nee, wat gebruik ik nou aan wasmiddelen als ik alleen ben? maar Marije het huis uit is. Tja. Ja, daar kom jij ook nog wel eens voor te staan. Jij hebt ze nog allemaal thuis. Ze hebben het nogal naar hun zin, schijnbaar. Trudy zei laatst nog, ik kan nergens beter krijgen dan bij mijn moeder. En ze is toch al bijna 24? Ja, met Marij ging dat anders. Nou, eerst dacht ik fijn voerder, hè. Want het geluk van je kind, dat gaat je toch boven alles. Maar toen werd het zo stil. Net of ik er in de steek heb gelaten. Ach, dat is maar een idee. Ja, dat zal wel. Maar je kan het toch opzoeken? Eigenlijk ben je zo in Wageningen. Zullen we samen gaan? Marie zal het toch wel leuk vinden? Oh, zeker, zeker. Nou, dan bellen we het toch even. Bellen? Uh, ja, ze hebben toch geen telefoon. Ach. Ja, weet je, uh, ze willen sparen hè, voor een ander huis. Die, die kamer uh, van Sjoerd, zou ik maar zeggen, achter is het best uit te houden, zeker als je net begint, maar... Ja. Dat is te begrijpen. Maar ze zal toch wel een kop koffie in huis hebben. Oh, zeker wel. Nou, dan gaan we eens gauw naar Wageningen. Oh, ik ben zo nieuwsgierig hoe mijn kleine buurmeisje het maakt. Sjoerd? Hey maar Marij, toen nou. Eventjes, ik heb een verrassing voor je. Nou, mijn beste, als je maar weet dat ik zit te leren. Zo, nu alle ogen dicht. Wat zei je, Marijn? Dat je even je ogen dicht moet doen. Waarom is Sjoerds naam? Omdat ik me even moet omkleden. Dat weet ik helemaal. Wij zijn getrouwd, weet je wel... Sjoerd, doe nou niet zo flauw. Doe even je ogen dicht, dan heb ik een... Verrassing. Nou, ik zie niets. Echt niet? Nee. Dicht houden, hoor. Ja, schiet hem maar op. Je kijkt, Joachie? Nee, ik kijk niet. Ben wij eindelijk klaar? Eén momentje. Zo. Oog open. Ho, ho, ho, Prachtig. Vind je? Ja, echt. Hé, hey, je lijkt als een mevrouw uit een uh, modeblad. Nou, dat ben ik niet. Hm. Vind je hem echt mooi? Ja, ah, echt waar. Zeg, dan neem ik een kop koffie op. Oh, wat ben je mooi, Marij. Kom eens hier. Kom eens hier. Dan heb ik ook een verrassing voor jou. Denk even om mijn nieuwe jurk. Ja, ah, ik kan u toch wel tegen. Tuurlijk. En als die stuk gaat, maak ik toch weer een nieuwe. Ik heb nou de smaak te pakken. Oh, oh, oh lieve Marij. Nou, hou nou even op en vertel me je nieuwtje dan. Over een paar weken is het kerstmis. Ja, is dat je nieuws? Ach, malle meid, natuurlijk niet. Maar wat dan? Wij gaan samen met kerstmis... Nee, toch, Sjoerd? Ja, toch, Sjoerd. Wij gaan samen naar Londen. Maar dat is in Engeland. Heel goed. Kerst in Londen, dat moet je meemaken. Dat is eindeloos. En jij hebt je zo dapper geweerd. Je bent zo'n zuinige huisvrouw geweest. Bedankt, jij bent ook wel een beetje aan een uitje toe. Met de kerstdagen naar Londen? Ja. Dat kost nogal niks. Maar wat, wat kijk je nou? Nou, voor mij hoeft het echt niet, hoor. Ik vind het al een feest als we drie dagen zo samen thuis kunnen zijn. Thuis? Ja. Wat mankeert er hier aan? Ja. Niets. Maar we mogen er toch wel eens uit? We zijn eigenlijk net terug. Net terug? Wat een onzin. Trouwens, op de dijken is dicht... ...zullen ze met de kerst ook wel op je rekenen. Nou, dat kan altijd nog met oud en nieuw. Met oud en nieuw. En mijn moeder dan? Moet die helemaal alleen zitten? Ja, waar is je broer dan? Wat heeft mijn broer hier in hemelsnaam mee te maken? Die is met de kerst bij moeder. Nou, dan gaan we daar die oliebollen eten. En jouw ouders dan? Ach, die hebben met die dagen genoeg mensen over de vloer. Nee hoor, Londen gaat voor. Ik heb helemaal geen zin. En we hadden aan elkaar beloofd dat we zuinig zouden zijn. Zuinig, zuinig, zuinig. Ik weet in Londen een vrij simpel pensionnetje. Logies met ontbijt, kost niks. Nou, krijg het je zin. Zullen we maar zeggen omdat je zulke mooie blauwe ogen hebt. Dat is toch niet zo'n onzin. Ik praat geen onzin. Afspraak is afspraak. En wij zouden zuinig zijn. Ach, je hoeft er helemaal niet aan mee te betalen. Ik heb er nog een paar vrienden zitten en die nodigen ons vast wel een keertje uit. Mooie vakantie. Ja, inderdaad, mooie vakantie. En daarbij, als ik mijn oude heer bel en hem zeg dat ik ben geslaagd voor dat examen... dan schuift hij best een centje als een oude zoon af voor. Sjoerd, hoe durf je? Hoe durf je? Het is mijn vader. En ik heb hem er al op voorbereid, dat hij mijn toenagen verhoogt. Daar weet ik niks van. Hoe nou, bedoel je, daar weet ik niks van? Dat je dat aan je vader hebt gevraagd. Zeg, moet ik aan jou vragen of ik iets aan mijn vader mag vragen? Hè? Hm? Nou zeg je niks meer. Hm? Onze uitjes hoeven niet door jouw ouders betaald te worden. Dat is nergens voor nodig. Je moet niet zo zeuren. Jij zeurt. Zeuren? Reizen hoort bij je opvoeding. Ik wil nou eenmaal graag dat de toekomstige boerin van de Dijk is Dicht ook over dergelijke dingen kan meepraten. God, wat een smoes. Hoezo? En je eigen moeder dan? Ik geloof dat ze één of twee keer in het buitenland is geweest. Andere tijden, andere zeden. Nou. Ik vind het grote onzin. Nee, ik niet. Ja, Hé, doe dat niet zo koppig. Jij vindt Londen vast ook leuk. Of niet soms? Hmm? Of niet soms. Nou, zeg het eens. Ja. Fijn dat we gaan. Voorlopig redden we het nog prima aan onze pijpela. Als we eenmaal zoveel zijn dat we ons een baby kunnen veroorloven, gaat de zaak er pas anders uitzien. Maar wie dan wie dan zorgen, denk ik nog altijd. Hm? Ja, ik weet het. ...naar het vijfde deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zand... ...in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Emmy Lopes diaz Hans Kassenbarg, Corrie van der Linden... ...Liesbeth Struppert, Guikje Roethof, Jan Wechter, Jan Borkes... ...en Luc van der Lagemaat. Techniek, Raymond van Merchseveen en Leon Dubois, regie Marmisch Corlia.